Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in Z.F.M. Z.F.M. Met nu Alternative FM. <much>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 Yes, En wat doe je dan als, uh, als het zover is? Dan heb je nog niet eens het bedje eronder hangen. Het is uh, acht uur geweest. En uh, betekent dat we zo direct uh, Nexoshape uh, gaan uh, aankondigen. En introduceren hier bij uh, Alternative Vim. En dat zal ook uh, zeker uh, zijn uh, beslag gaan, uh, gaan krijgen straks. Uh, moet ik die wel even openzetten? Goed zo. Uh, dat was een uh, beetje een houterige opening. Maar uh, de heren van Nexoshape zijn al geweest ooit. Uh, namelijk in oktober van het afgelopen jaar. Ja, toen zijn ze geweest. Nou, je mag al wat, uh, wat zeggen, André. Want uh, wat, uh, uh, trek maar een microfoon uh, naar je toe. Dus uh, ja, ja, dat, zal dan, dat zal dan volgens mij... Wacht even, dat zal 4 uh, zijn, ja. Uh, André, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, uh, oktober was het de laatste keer. Het is ja. inmiddels uh, januari. Dus er is nogal wat uh, gebeurd onderweg. Ik Geloof me, iets die microfoon iets wat dichter uh, naar je toe trekken. Dan uh, ja. komt het helemaal goed. Ja, check. Ja. Uh, maar uh, toen jullie hier waren in oktober. Toen zeiden jullie al. Ja, we zijn bezig met nieuw materiaal. En uh, dat uh, heeft uh, nou, ik geloof afgelopen uh, zaterdag geloof ik. Hè? Ja, ik is, uh, geloof, de, vorige week zaterdag. Z vorige 17 uh, januari. 17 januari. Ja, het is... Ja. 17 januari, het is al uh, oh, bijna is twee, twee, weken twee weken terug. Twee ja. weken alweer, ja. ja, ja gaat, uh, gaat snel. Ja. Gaat snel. Uh, in Duiker? Yes. Uh, hoe was dat? Ja, te gek. Ja? Ik, ik vond het heel leuk, heel gezellig. Ja. Uh, volgens mij wel, uh, de meeste mensen vonden het heel leuk. En daar gaat het ook om, hè, toch? Uiteindelijk wel, ja. Zeker. Ja, ja. Ja. Uh, uh, ik, ik, ik had al uh, het nodige gezien. Uh, er is uh, toch behoorlijk wat uh, belangstelling uh, inmiddels uh, gekomen hier bij. Uh, niet alleen hier, maar ik uh, geloof ook uh, elders in het land. Ja, zeker. De, de, de, de radiostations waar we geweest zijn... net zoals bij jullie eigenlijk... Die, die, die vinden het allemaal heel tof en die draaien het. Ja. Over het algemeen toch, zeg ik? Dat, uh, Peter, er ook ja, even ja, bij ja, halen. Ja, ja. <laughs> dus, uh, goedenavond. Goedenavond, Peter. Ja, ja, goed, uh, dat is alleen maar uh, fijn om te horen dat, dat, uh, dat het uh, zo aanslaat. Ja. ja, ik moet ook zeggen... ik heb uh, het verschil tussen commitment... Waar ik, uh, dat ik ook ken... Deze, die blijf ik draaien. dat kijk, is de ja. bedoeling. Hè? Ik vind het wel positief dat jij ja, dat met de tweede plaat hebt. En niet dat je zegt inderdaad... Nee, ik uh, een stuk beter, en, toch? en vaak is het zo dat de, de tweede altijd dan... Dat is dan altijd een beetje... Hè, de moeilijk. debuut is altijd spetterend. Ja. En de tweede, dat wordt dan... Uh, ja, het is leuk, maar uh, het bord duurt nog een beetje voort op, uh, op de eerste. Maar ja. is het dan precies andersom. Ja, ja wat, wat ik ook wel vind hoor. Kijk, het is altijd moeilijk om voor je eigen muziek te zeggen... Wat goed en wat slecht is. Wat ik wel denk, is dat die tweede authentieker is. Dat die gewoon wat... Ja. Uh, niet, zo, niet zo mainstream als het ware. Iets ja. Op een andere manier gemaakt. De eerste is echt typisch twee gitaren, drum. Uh, ja. en, de, en de tweede hebben we totaal out of the, out of the box hebben we geprobeerd te componeren. Ja. En dat is denk ik ah. wel, wel het grote verschil tussen de eerste en de tweede. Daar zijn jullie ook wel in geslaagd, moet ik je erbij. Het, ja. uh, hebben die, de Synthesizer of keyboard, ja. hoe je het maar noemen wilt, ja, Die is heel prominent aanwezig. Het belangrijkste. Ja, een van de belangrijkste dingen. En de, samen met de Bas. Ja, de Bas had dat. veel prominenter ja. rol gekregen. Ja. De eerste plaat. Toch was die toch wel een beetje uh, zonk die weg in ja. de getaren. Ja. En dat is ook een groot verschil. En ik denk ook wel, als je kijkt naar de, de new wave hè, van ja. de tachtig jaren. Ja. Hebben allemaal de, die elementen in zich, dat het toch een grote prominente rol voor de bas en voor de sins. En dat ja. hebben we toch ook wel een beetje als concept wel aangehouden, dat, ja. dat stond voor, voor, uh, voorop eigenlijk. Uh, het, het stond ook heel netjes omschreven op, uh, op de pagina van jullie, ik heb het ook een beetje overgenomen voor uh, mijn blog op uh, mijn eigen website, uh, ja. daar stond uh, Joy Division New Order, uh, uh, wat Killing het Joke. killing joke Ja, het is wel grappig, je moet iets zeggen, hè? mensen ja. verwachten altijd dat je bent. Uh, hebt. Ja. Maar ik denk dat, dat wij niet uh, geïnspireerd door één band zijn. Nee. Maar dat we meer geïnspireerd door de 80-jaren aan zich. Dus het geluid van de 80-jaren, de sfeer van de 80-jaren. Hebben jullie daar ook iets speciaals mee dan? Ja, nou in principe, dat, is, dat ik ben ik. Ja, ik ben ook een product van de jaren uh, 80 hoor. Dus, ja, uh, ja, ik ben, ik was tiener, ja, ik ben tiener. Ik ben tiener, was ik in de jaren 80. Dat is gewoon heel simpel, toch? Ja. ja. ja. Dus wat ja. heb ik daar wat mee? Dat was, toen groeide ik op. Ja. ja, ik niet helemaal. Ik was uh, uh, later tiener en in het begin ja. twintiger. Dus, uh, dus ja, ja dan, uh, dan, dan schiet het al aardig op. Maar ik wel een. Uh, wat zie je mij aan te ja, kijken? We Peter? Kunnen ze nou het... elkaar de hand geven? Is dat misschien? zo? Ja. Ja. Ik ben ja. jij iets mee dan? Uh, ja, ik heb er nu wel meer mee dan toen. Ja. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Wat, wat, wat, wat is het verschil tussen toen en nu? nou ja, Ik had toen gewoon een hele andere smaak van muziek. Ik, wat, ik, is, was meer... wat, wat, wat was jouw <coughs> smaak? sorry ik was meer van de disco, hè? Ah! Dat, dat was de. Dat, oh, dat was fuck mijn... scene, get off. Dat soort fouten shit uh, fout, ja, nou, of dat niet? dat was wel redelijk richting fout. Maar ik uh. was wel van cool in the gang, Earth, in fire. Ah, nou, dat is nog niet eens zo uh, slecht, hoor, eerlijk gezegd. Dus, uh, ik nou, uh, over, uh, goed, over disco gesproken. We, we gaan zo direct nog iets, uh, iets even, even zoeken. Ik, ik, ik heb wel iets wat, uh, wat wel een beetje voldoet aan, uh, aan de ijs. Uh, mijn ijs. Jouw ijs, mijn nee. ijs ook hoor. Dus okay. uh, maar goed. Maar eerst gaan wij uh, even iets draaien van die fantastische opvolger. Want dat is het in, uh, in feite wel. Uh, Electric Sky. Dat is het album wat uh, dus uh, twee weken terug, bijna twee weken terug, uh, ten werd gehouden. Podium Duiker in Hoofddorp. Ik heb uh, het materiaal Fox Delusion heb ik gezien. Het was heel eigenlijk speervol. Uh, en ook de clip zelf is uh, mooi gemaakt met, uh, met zo'n cameraatje ja, op, uh, op de gitaar. Dus, dus wat, wat, dat gaat helemaal, uh, helemaal goed. Uh, laten we maar eens even met dat werk beginnen. Wat, uh, wat hier toen in, de, in oktober ook. Uh, maar dat was akoestisch. Maar dit is hem zoals hij uiteindelijk klinkt op het album. Hier is Three's. Dat was uh, Halfway Station met uh, het uh, nummer uh, The Great Beyond... en uh, de, de heren uh, Boogie en André, die staan uh, inmiddels uh, uh, staan, uh, staan er wel... maar we gaan nog niet uh, meteen beginnen... Want anders worden er een aantal mensen in de keuken erg nerveus. Die gaan dan in één een keer... Een, uh, dat lijkt het net alsof de, de 100 meter is begonnen. En uh, dan zien we hier een soort uh, Usain Bolt ineens binnenkomen. Dat had hij de vorige keer ook, Marcus. Maar goed. Um, ja, want uh, uh, tijdens uh, even het uh, draaien van de twee nummers... hadden we het even over... Uh, ja, hoe, hoe het allemaal gegaan uh, is. Uh, belangstelling en, en noem maar op. Uh, maar jij hebt ook een hele filosofie, geloof ik ook, hè, André? Ik bedoel. Het is uh, leuk dat, uh, dat deze. dat dit album ook goed ontvangen is nu, inmiddels. Mm -hmm. uh, uh, want we zijn uh, goed uh, anderhalve week. Uh, bijna twee weken ver. Ja. En dan is het natuurlijk... Uh, ja, hoe bouw je uh, een uh, publiek op? Want ja, uh, com met Commitment is het nog niet helemaal gelukt. Nee. nee, nee. Uh, maar met, ik denk met uh, Electro Sky... denk ik wel dat je wat meer deuren open gaat, uh, gaat krijgen. Hoe, ja. hoe, hoe werken jullie? Nou, Dat is denk ik ook wat je bedoelde van de filosofie. Wij, oh. wij denken gewoon eigenlijk van binnen naar buiten. Dat, dat ja. vertelde ik je ook. Uh, ja. ja, buiten van, de uitzending om. Maar dat ja, gaan we nu even voor de, ra even ja. officieel voor de radio doen. Ja, wat wat, wat, wat <laughs> wij heel belangrijk vinden... is om, om het toch wel heel klein ook te houden en van altijd vanuit dat intieme te zien. Mm. En dan van binnen naar buiten bedoel ik dan... Um, in je regio blijven in, in principe ook. Ja. Waarom niet? Waarom, zou, waarom moet je meteen groot denken? Het is ja. heel belangrijk dat, dat we eerst he, de mensen om ons heen... en misschien wel waar we wonen daar net ook mee. Je, je je publiek ook in dat ja, opzicht? Ja, is dat ook de reden waarom je zei van... En, en niet alleen jij, maar ik denk, kijk Boogie ook even aan... en zegt uh, van, uh, nou, dan gaan we dat uh, lekker in, uh, in duiker doen. Ja, nou, dat is, het, dat, dat is natuurlijk ook uh, zo. We, we, we wonen daar. Ja. En um, dat moet je nooit vergeten. Waarom, waarom zijn we meteen te groot denken? En ik denk ja. dat wij helemaal nooit groot willen denken. Dat is ook die filosofie die erachter zit. Ja. Dat, dat het gewoon ook heel klein moet zijn. Dus zoals jij net ook zei, we kunnen ook akoestisch spelen. is ook ja. heel klein. We kunnen in ja. een huiskamer. Dat, dat willen wij nooit vergeten. Ik zal, ik zal even nog iets uh, pakken van, uh, van de heren van Nexoshape... Uh, hoe ze akoestisch uh, klonken hier uh, tijdens onze uitzending. Uh, we gaan niet Focus Delusion draaien, maar wel Wonderland. Uh, die ga ik, uh, ga ik er even zo direct uh, ga ik ergens, ergens tussendoor uh, doen. Okay. Uh, want dat was een van de nummers uh, die jullie de vorige keer nog hebben gespeeld. Ja, van de oude uh, En dat is ja. van uh, Commitment ook ja. uh, afkomstig. Uh, uh, maar dat uh, geeft al aan. Hè? Moet je ook uh, compleet zijn als muzikant uh, in dat, uh, dat opzicht? Ja, ja dat, geloof, dat geloof ik wel. Zeker omdat we ook met z'n tweeën zijn. Hè? Zit Boogie ook maar even vast. Ja, aan, ja. Want, uh, dan ga ik je ook nog even <laughs> wat. Uh, <laughs> ja? Nee, maar, ja, ja, inderdaad. Moet je, moet je, moet je veelzijdig mee zijn. Um, ja? Ik denk, ik denk um, dat wij ook echt als, als, als, als toekomst hebben zeg maar, om, om, om veelzijdig te zijn. Wij moeten alle, alle vormen kunnen spelen. Ja. ja. Vanaf dance tot electro, tot, tot, tot, elektro tot ja. akoestisch. Ja, ja want, want, het, want dat. dat, dat, dat uh, ik zei al van. Uh, ook even bij de uitzending om. Uh, jullie hebben een Reverb Nation uh, gedeelte bij ja. uh, by, by jullie op Facebook. Maar daarin staat al. Is ook heel duidelijk uh, te horen. van uh, hoe dat ook klinkt. Uh, akoestisch. Ja, ja. Het wordt ook, want dat wilde ik je net vertellen. We, uh, uh, uh, we gaan als tussenalbum. Mm -hmm. van de zomer. Zeker als het natuurlijk van de. de een beetje. Dan gaan we een akoestisch uh, EP uitbrengen. Hmm. Misschien een album. Maar de, de, ja, de nummers zijn al klaar. En we gaan het echt in de tijd doen. Jullie tijden... zitten niet stil. Nee, nee, nee. We zitten zeker niet stil. Maar we, <laughs> we willen... Jij zei over die, over die huiskamerconcerten. Als het in de zomer gewoon de tenten dicht zijn... Dan willen we gewoon juist leuk misschien in die, op het strand. Uh, in het park. Uh, strand is het... een goed idee. Toch? Ja. Maar, <laughs> ja, ja. Ja, dat is goed, Peter. Ik kom, kom er ook gezellig bij. Nou ja, we <laughs> ja. willen ook altijd wel graag op een leuke barbecue spelen, hoor. Ja? ja nou, zeker. bij deze dus ja. uh, geregeld hier uh, bij Alternative FM. De jongens zijn uh, te boeken. Moet je, moet je, moet, moeten ze bij jou zijn, Peter? Ja, gewoon peter.nexoshape.com. Dat is het makkelijkste. Ja, want uh, jij behartigt... Uh, ze moeten altijd eerst uh, jou als hoorder nemen... en dan komen ze bij de jongens, uh, geloof ik. Hè? Ja, maar ik ben niet zo heel moeilijk. Hoor. <laughs> Goed, uh, ik ga jullie uitnodigen... om uh, alvast een, uh, om een setje van twee uh, okay. te gaan spelen. Want uh, dan, uh, dan, kunnen we, uh, dan hebben we zo direct in het... Uh, uh, verderop in het gedeelte nog even ruimte om even te praten uh, in, dat, in dat opzicht. Dus uh, dat uh, gaan we zo doen. Uh, want ik kijk ook nog even naar achteren. Of, uh, of er uh, inderdaad uh, ja de techneuten zijn inmiddels binnen. Hè? Ik ben altijd blij als uh, Martijn Luijten en uh, Marcus van Damme. Dan weet ik altijd dat het zeker in goede hand is. En ja, we hebben er nog één uh, rondlopen. Dat is uh, Simon, Simon van Densen. Uh, die, uh, die zal ook uh, uh, even mee gaan kijken van wat uh, uh, dit nou allemaal uh, precies is. Dus uh, wat dat er gaat, uh, gaat het helemaal goed komen. Uh, camera staat klaar, uh, alles staat een beetje klaar. Uh, ik, ik ga even ook nog vragen aan de heren wat, wat, uh, welke twee nummers uh, ze gaan spelen. Zo? We beginnen met uh, World Domination. World Domination, ja. En, en, nee, nee, nog, nog niet. Nee, want want nee, de camera moet nog ingesteld worden. Maar het is altijd wel even fijn om dan even, even vast... Uh, World Domination, dat is één. En Electric Sky. Electric Sky, titelnummer. Dat uh, gaan jullie... Uh, dat gaan jullie dus allemaal doen. Nou, ik ga eens even naar mijn uh, rechterhand uh, kijken. Die, uh, dat is de man uh, die, uh, die vanmorgen herten heeft uh, bijna aangereden. Dus uh, dat is Marcus Van Damme. <laughs> dat is ook heel erg leuk. Maar uh, alles is uh, klaar en alles is gereed. Uh, dus wat mij betreft, uh, laten we beginnen met uh, World Domination. Likes to share. I hope that everybody wants to care. I know everybody likes to share. Cause I, I, I, I'm part. Wat een Er achteraan. En dan is het altijd even te wachten, want uh, er is een. Uh, uh, André heeft een, uh, een notebook meegenomen. Daar staat uh, alles. Uh, alles op. Kijk. no need to explain me how to survive. But I can smile and face what's next. I can lay it all beside me. End up as first, so let this day begin. I will end up as first. I will end up as first, so let this day begin. I will end up as first. flow like a river not knowing how the dice roll i used to swim upstream wind in my neck let it all go i used to crawl like a baby surprised all things are gone now i'm more like a lady waiting for my time has come I will end our as first, so let this day begin I will end our as first I will end our as first, so let this day begin I will end our as first Yes. Ja, dat waren ze eventjes. Uh, ik uh, kijk ook nog even naar mijn uh, grote vriend achter mij. De dierhunter, uh, zal ik hem maar even noemen. Want uh, wat was dat nou? Overstekende herten vanmorgen. Overstekend, overstekend, blokkeert gewoon de hele weg. <laughs> Dat was hier, uh, hiervoor, uh, geloof ik, op de, de eerste. Ja, Dat We waren onderweg hey. naar de studio. Ja, we waren onderweg hey. naar de studio. Goed, uh, we, gaan eens, uh, we gaan in ieder geval eventjes uh, nog uh, zo dadelijk even praten met uh, de heren van uh, Nexus Shape. Uh, maar eerst uh, aandacht uh, voor de nieuwe uh, single van Jeruzalem. En zij zal uh, ook uh, zeer binnenkort met uh, een nieuw materiaal gaan komen. Een EP zal uh, het levenslicht uh, gaan zien. En uh, dit is het, uh, het nieuwe nummer. Uh, misschien dat hij ietsje minder klinkt, maar dat, uh, dat mag, uh, mag geen naam Hier is lay it down. And so I try, I Ah, dit is de eerste live uh, selfie die uh, hier uh, wordt, uh, wordt gemaakt. <laughs> Dank je wel, uh, Peter? Uh, dat, uh, Ik ga hem zo posten, ja. Uh, ga hem zo posten. Ik zal je taggen. <laughs> ja, dat, dat is dan het mooie woord uh, op Facebook. Um, dat was uh, Inconsolable van uh, Loke. Uh, een band uh, uit Rotterdam, opgepikt door Innercore Music. Uh, de stal van uh, onder andere Menno Timmerman. Dus wat dat er gaat, uh, gaat, het helemaal, uh, gaat het helemaal goed komen met die jongens. Daarvoor hoorden we um, uh, Lay Down van uh, Jerusa. Zij gaat haar binnenkort haar EP presenteren. En uh, dit was haar nieuwe werkje. Uh, het is ook uh, te krijgen op uh, een ander kanaal. Spotify heet dat. Jammer dat ik het uh, even niet uh, via de iTunes uh, kan hebben. Want uh, dat vind ik altijd toch even net wat makkelijker met uh, het uh, mp3'tje er, uh, bij, erbij te krijgen. Dus uh, helaas. En daarvoor hoorden we natuurlijk uh, het, uh, het uh, brave tweetal uit Hoofddorp. Yeah. <laughs> het, yeah. het, het zeer brave tweetal uit Hoofddorp. André en Boogie, oftewel Nexus of Shape met uh, World, Domination en Electric Sky. Dus, en ik moet je erbij zeggen, uh, het, uh, kwam, uh, ja, ik kreeg er toch wel uh, kippenval uh, van uh, Boogie. Dus, uh, Mooi. Het is, uh, <laughs> is wel fijn om, uh, om te horen. Dat is altijd goed om te horen. Ja. Ja. Uh, de studio-tour begint ook uh, zo langzamerhand een beetje. Ik las uh, iets uh, van uh, Kix, Radio en uh, vanavond. RTV. Uh, uh, zo, vanavond nog? Vanavond, vanavond Kix, morgen nou. uh, RTV Rijmond. En, uh, nou, en vanavond... we nog 3FM, en, en, en nog 3FM vannacht. En... Ook nog? Ah, bij wie, 3... eh, als ik vraag mag? Nou, nou ja, be... Saskia. Saskia op 3FM. Saskia Weerstand. Saskia Weerstand. Ja. Nooit van gehoord. Nee, nieuw talent, hè? <laughs> nieuw talent. Niet, nieuw talent. <laughs> nou, nou ja, goed. Uh, maar goed, uh, als wij uh, als uh, alternatieve FM een demo gedraaid krijgen bij 3FM, dan, uh, dan, dan, dan gaat dat toch ook wel uh, redelijk uh, goed met ons, hoor. Dus, uh... Nou, hartstikke tof toch? Ja, ja, nee, dat is wel wel... Maar goed, daar komen we straks even op. Uh, wat is dat... Uh, wat, wat, wat, uh, ja, de radiotour. Uh, uh, hebben ze jullie gevraagd? Of uh, hebben, ja, hoe is dat gegaan? Heb jij, uh, heb jij mailing en posting gedaan uh, voor nou ja, de uh, jongens? Je kent me een beetje. Ik ben altijd wel wat aan het spammen. Dat uh, hebben we in de gaten, ja. ja. <laughs> dus, uh... En uh, nou, we, we zaten gewoon een beetje te filosoferen met z'n drieën van hoe gaan we nou zoveel mogelijk mensen bereiken. En dan ja. kan je heel veel in zaaltjes spelen. Ja. Maar je kan ook gewoon heel leuk uh, naar radiostations gaan waar we natuurlijk uh, met onze akoestische tour voor Trees al heel veel ervaring mee hadden opgedaan. Ja. En hele positieve reacties hadden gekregen. Ja. Dus toen dachten we, dat doen we nog een keer. Ja. Uh, en de belangstelling is gebleven, in ieder geval. Ja, die is gebleven en die neemt toe. We ja. gaan uh, morgen naar uh, RTV Rijmond. Dat is een programma, heet Live at Lloyd. Het is een dagelijks live muziekprogramma. Dat is een zeer bekend programma bij RTV Rijmond. Ja, klopt. Rijnmond, dus... ja, klopt. Uh, ongeveer, heb ik me laten vertellen, 100.000 uh, kijkers en luisteraars in de ja. avond bent ja, als er, de Cosmo Carnaval heeft daar ook uh, eventjes huisgehouden, uh, een tijdje terug hoor, voordat ze echt uh, bekend uh, zijn geworden. Want ze zijn nu uh, beginnen ze echt uh, redelijk uh, door te breken of staan ze op het punt om echt uh, door te breken. Dus, ja, maar, maar dat, dat, dat als, maar geeft wie al aan, is er niet geweest hè? Uh, nee, wie is er inderdaad niet geweest bij, uh, bij uh, Live in uh, Lloyd of ja. Live at Lloyd? Live uit Lloyd. Ja, ja, uit looit. En datzelfde gaat uh, op voor Noorderwien Live bij Omroep Friesland. Ja, dat is ook een hele, ja. hele, hele bekende Klopt. Uh, plek. Bij uh, Willem, daar zitten we 20 maart. Ja. En dan zoeken we alvast nog een gig voor s'avonds. Maar... <laughs> ik zou zeggen: pak een bootje en gaan we naar een wat eiland of zo. Ja, dat zou ook nog kunnen hoor. Dit denk ja. Ik. Ja. Ja, ja, misschien... ik breng ze hier op een idee. Ja, mensen. Kijk, ja. dat, dat, dat, dat had je nog niet aan gedacht. Hè, natuurlijk. Ja, nee, we, we willen Beautiful, de clip van Beautiful moet op een strand opgenomen worden. Dus met een team ja, dat is En dat is ja. ook half maart. Dan Kijk. Kan je op het goudgele strand van Ameland bijvoorbeeld doen of op de Schelling ja, ja. zoiets? Nou, meteen geregeld, nou. toch? <laughs> uh, ik, uh, hoe, ga, hoe die kosten gaan, uh, met, met, uh, daar wil ik niet bij zijn, hoor. Dus uh, <laughs> daar, wil ik echt niet, uh, daar wil ik echt niet bij zijn. Maar goed, uh, nog even over uh, de muziek, uh, mannen. Want uh, ja, toch uh, ben ik er eentje vergeten, eerlijk gezegd, hoor. Uh, die, uh, die toch ook in uh, mijn, uh, oh? mijn gezicht speelt. Ja, dat is, uh, is uh, dit uh, werkje. Deep as Mouth. Met uh, Strange Love, is dit. I don't wanna Dat uh, waren ze, uh, maar dan uh, een tijdje terug alweer. Op het uh, moment dat ze dus uh, in oktober uh, geweest waren. Wonderland. Ik zou bijna zeggen, uh, als ik uh, naar buiten kijk uh, en er vallen een paar hagelbuien... dan is het zeker winterwonderland uh, uh, geworden. Maar uh, hoe gaan jullie dat doen straks? Uh, hebben jullie een paar uh, skis onder jullie auto uh, zitten of niet? Uh, oh jee, dat is een goede. Ja, nou ja, ik zit ook blij dat ik glij. Ja, want uh, waar, waar zit Kix eigenlijk? Uh... Vondelpark in Amsterdam. Oh. Wow, dus dat, dat is wel dat te is, doen. Dat is nog wel te doen. Ja. En 3FM, dat wordt uh, glibberen en glijden vanuit nee, dat, Amsterdam dat, naar... Nee, uh, Over telefonisch. Oh, telefonisch? Ja, ja. en dan gaan, gaan ze als het goed is een nummer draaien. Dus dat is oh. uh, van de plaat. Ja. Dat, dat moet natuurlijk ook gebeuren bij 3FM. Hè? Het ja. draaien van onze plaat. Niet alleen maar een keer komen daar, maar, toch? Nee. Nee, maar uh, het is altijd toch wel even leuk om uh, daar even binnen gestapt te uh, hebben, toch? Ja, maar we zijn er al wel twee keer geweest. Ja, ja dat, dat had ik ook wel weer gezien. Ja. Ja. En, en, en... en er zitten weer een aan te komen. Precies, dus. Wow. dus dat live dat gaat ook wel weer gebeuren. Maar het is ook wel belangrijk dat ze onze, onze plaat gaan draaien. Vind ik ja, het liefst wel. Uh, ja, ik doe mijn best. En ik lever ja. mijn bijdrage. Uh, ja, toch, ja. Kijk, ik word wel in de gaten gehouden hoor. Er zijn uh, ook nog uh, muziek, uh, uh, mensen die de muziekplanning doen bijvoorbeeld uh, bij 3FM. Daar heb ik toevallig even zaterdag een beetje mee staan poekelen. Dus uh, in die oh, zin uh, denk, ik, uh, denk ik van: uh, nou ja, oké. Okay. Ik ga zijn naam niet noemen hoor. Uh, maar het is een broer van uh, Bart van Liemt. Oh, oh ja, nee, ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Heb ik wel zijn achternaam genoemd, maar nog niet uh, ja, ja, de voornaam in ieder geval. Dus, uh, maar die meneer staat ook in mijn mailing. Die <laughs> ja, ja, niet beter, niet ja, ja. ja. Goed, uh, maar uh, oké. Okay, uh, maar dat had uh, weer te maken met een andere, uh, met een andere uh, variant. Dat uh, was een uh, in-store optreden bij Sounds. was Dat okay. Dat was Soedana's afgelopen zaterdag. Dus, uh, maar goed, is dat ook nog een optie? Om bijvoorbeeld, uh, hè, want ja, als je ja. op een gegeven moment je, je, je materiaal wil verkopen. Dan is het natuurlijk ook heel erg leuk om ja, dat uh, ergens een uh, nou, ja, optreden te doen. Zeker met het oog op het aankomende uh, akoestische ep mm -hmm. lijkt mij dat wel heel goed te doen. Ja, ja? ja. Ik, ik ja. moet je zeggen met de, met de band uh, opstelling in de winkel heb ik zelf zie ik dat niet helemaal voor me, maar akoestisch. Zo uh, uh, met deze opstelling is dat wel te doen, hè? Ja, ja dan, uh, zo is het wel te doen, ja. ja. ja. En dan, dan krijg je ook een heel mooi effect, denk ik. Want nou. dan, dan is het. Uh, het, uh, het klinkt zoals het uh, op de, in de studio. Uh, maar je dan ook live. Hè? Dus ja, dan heb ja, je ja, de twee heren er gewoon uh, netjes uh, bij. Ja, nou, ik denk dat uh, elke recordstore nou, uh, die je nu luistert. Ik bedoel, uh, Peter, het Shape. Ja, uh, um, <laughs> <laughs> dan wordt het hier uh, ook nog gewoon even <laughs> tijdens uh, de uitzending gewoon gespamd, uh, ja, dames ja, en heren thuis. Dus uh, wat, ja, dat wat er gaat? Uh, nou. Uh, nou, Dan kreeg ik net ook nog even een bericht uh, van onze voorzitter van CFM Zandvoort. Je zit gewoon naar de webcam te kijken. Beste Belinda, ik ga hier nu gewoon rechtstreeks in de webcam aan... Wil je nou niet over mijn kaalheid beginnen? Dus uh, er is hier één iemand kaal, dat is Peter. Dus uh, ja, <laughs> dit is Volgens mij ben jij niet kaal hoor. Ik weet niet uh, waar diegene ah, de... gaat. in. Ah, nee, nou. man. nee. Uh, see, see, kijk, kijk, kijk, kijk. Ik, ik krijg dus gelijk, hè? Ik ja. krijg bijval van twee heren. Hier, hier ja, zitten ze. Ja. Ik kijk even in de richting van ja, de dat, dus, uh, dat is niet kaal. Dat is niet nee, kaal, nee. nee. nee. nee. Nou, goed, misschien krijg ik zo direct nog wel een uh, antwoord. Uh, zo direct in de chatbak uh, uh, terug. Van waar heb jij het nou weer over? Nee. Nou, nee. Ik zit hier gewoon interactief aan te maken met uh, de mensen thuis. In dit geval. Uh, uh, nou, er staat hier een 25-jarig uh, jubileum uh, op het uh, punt van beginnen. Dus uh, sowieso uh, wordt dat, uh, wordt dat oh. heel erg leuk. Okay. Ja. Okay. Um, goed, uh, het is uh, nou, bijna uh, ja, drie minuten voor negen. Dus ik ga nog even één nummer uh, draaien tot aan het uh, nieuws van negen uur. En dan gaan we nou op naar de tweede uur. Doen we met Linda Kreuzen en met Lonely Blues.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 Your mother Taught you How to treat a lady How to grace While they walk These shoes But I won't help you know As long as you